2 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Finland zijn nog twee kandidaten in de race voor het presidentschap. In de eerste verkiezingsronde gingen de afgelopen dag de meeste stemmen naar de liberaal Nini Steu en de groene kandidaat Havisto. De kandidaat van de populistische partij Echte Finne kwam niet verder dan 9 van de stemmen. Op 5 februari wordt in de tweede ronde bepaald wie het nieuwe staatshoofd wordt.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 Hij heeft zijn bevoegdheden overgedragen aan de vicepresident... en heeft Jemen inmiddels verlaten. De omstreden president hield in Jemen een afscheidsspeech... waarin hij zei dat hij over een maand naar Jemen terugkomt... om als leider van zijn partij in het parlement te gaan zitten. In november ondertekende Saleh een akkoord... waarin staat dat hij zijn bevoegdheden overdraagt... en in ruil niet zal worden vervolgd. In de hoofdstad Sanaa gingen de afgelopen dag duizenden mensen de straat op... om te eisen dat Saleh wordt berecht voor de misdaden die hij zou hebben gepleegd. Het weer vrijwel overal droog. In het noorden nog kans op een bui. En het koelt af tot een graad of drie. Overdag in het hele land buien met kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. En daarna geloof ik al de dertiende dode gevonden hè, in die boot. Ja, en oom Henk en ik zouden het binnenkort zo'n cruise gaan maken. Nou, ik weet het nog zo net niet. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook heel vaak uh, van alles goed, hè. Maar weet je wat ik nou eigenlijk zo raar vind? Dat zo'n kapitein het lot in handen heeft van 4.000 mensen hè, op zo'n cruiseschip. Dat is toch raar? Maar ja, in onze regering je één man het lot in handen van 15, nee, 16 miljoen mensen zo'n Mark Rutte. Nou ja, die doen het natuurlijk ook wel met z'n allen, hè? met al die partijen. Het is geen dictator. Maar ja, daar heb ik ook geen vertrouwen in, hoor. In die hele bende. Ja, ik probeer het wel. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, hè? politiek, dat vind ik niks. Maar zo'n Cohen en zo'n man... Nee, als Rutte komt, we doen het niet. Zo kinderachtig, zo onecht. Man, haal toch op. Het werkt niet wat je doet. Je was een goede burgemeester, maar als leider, nee... En zo'n bleker, dat is toch wel een belachelijke man. Met zijn briefjes en zijn vriendinnetje. En in zijn eentje in, in een duur vliegtuig naar het milieu. Ja, roemer. Beter. Maar ja, die SP, het is de grootste partij nou. Maar wat willen ze? Tegen zijn. Nou, makkelijk hoor. Nee, heel opbouwend. Uh, en in Amerika maken ze elkaar helemaal zwart op het ranzige af. Dat is allemaal erg. Een fan je wordt er allemaal niet vrolijk van. Maar op die Blue Monday laatst voelde ik me trouwens kip lekker. Hè? Depressief als ik vaak ben. Dus laten ze eens ophouden, die medie. Hè? De mensen worden er alleen maar naartoe gepraat. Hè? Na Naar die blues, op die manier. En vandaag zie ik het ook weer helemaal zitten. Dus luisteraars, kop op en doei doei! Ja, ja, ja. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op uh, groentevrouw.com uh, voor meer uh, goede zinnen. En, um, maar nu nog eventjes hier blijven, want ik heb vannacht weer een, een huis vol. Zoveel heb ik nog niet gehad, geloof ik, tegelijkertijd. De steens, dat zijn uh, de, de, de houten heiligen. Zijn, uh, jullie kunnen maximaal met z'n elfen zijn. Ja, Wat is het? Tien, zijn we meestal. meestal met tien. Dus eigenlijk heb ik een heel afgezwakt zootje hier. Er zijn er maar zeven. Nou goed, um, uh, wat wou ik je zeggen, uh, uh, uh, hoe heet het? Ik, ik, moet, ik weet de namen niet allemaal, ik kan ze hier wel opnoemen, Arjen de Bok, Victor van Woudenberg, Chris Kok, Tessa Doustra, Jan Deerstra, Frank van Kasteren, Rutger is die er ook bij? Is dat je broer? Ja. Oh dat is uh, ja, grappig, die heet ook van Woudenberg namelijk. Dat klopt, ja. En wie mis ik dan? Ik heb, ze, oh, ik heb ze helemaal goed opgenomen. Oké, okay, nou. Jullie zijn uh, de verrassing van het najaar, hè, als ik het goed heb, als ik het zo mag zeggen. Uh, dat komt door de manier waarop jullie uh, je eerste plaat hebben gemaakt. Want dat is wel heel bijzonder. mijn presentatie is pas volgende week, ja. maar al helemaal uitverkocht. Ja, ja. En ze waren van de week bij de Wereldrijk door. Hoe vond je het gaan, dat ene minuutje? Uh, ja, ik was erg gecharmeerd van het splitscreen. Maar, uh, maar nee, het ging hartstikke goed. Ja, ja vond je het goed gaan? Jij niet? Nou, wij hadden zoiets van, ik vind de plaat beter. Ja, uh, pf, ja wat kan ik erover zeggen? Ik vond het, uh, ik denk dat het goed dat het is overgekomen. Ja, natuurlijk, ja, ja, goed. Hè. Ik bedoel, maar als je de plaat kent, dan weet je dat hoe het beter kan klinken, toch? Want zo'n één minuutje, dat is toch lullig. Ja, zeker, ja. Maar goed, ze hebben je gezien en je bent ja. er geweest. Het is toch een soort mijlpaal, hè? Absoluut, ja. ja. Maar goed, nu nog alle, alle festivals. En, uh... Precies, alle festivals, ja. Okay. <laughs> goed, laat me horen hoe jullie klinken. Yes. God, ja, nee, mijn telefoon valt uit. Die doet het niet meer. Oké, ik heb hier nog een gaatje. Even kijken hoor. Dat is heel raar. Zo, hè, <starts> Ja, ik hoor weer wat. Nou, jongens, dat was fantastisch. Sorry, ik heb nog een keer klappen. Ja. Ah, Wooden Saints. Ze zijn euh, ja, echt wel een beetje euh, de ontdekking van, euh, van dit najaar. We gaan straks uh, uitgebreid hebben over hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben ook op Noordenslag gestaan. Dat was leuk, hè? Ging goed, hè? Ja, ja. heel erg leuk. Ah, ja. Yes. Oké, okay, goed. Uh, ik ga even opzommen wat we de rest van de nacht gaan doen. Ik heb hier een hoorspel, natuurlijk. Hoorspellen uh, op herhaling. Een parel uh, van uh, oud-caro-collega uh, Louis Houet. Die maakte in 83 een hoorspel van het boek van de Amerikaanse schrijver David Kies, Bloemen voor Algernon. En Algernon is dan een witte laboratoriummuis. Nou goed, het is een hele mooie monoloog gesproken door uh, Gees Linnebank. Ik zag maar liefst drie films. Uh, een Zweedse die al een week draait, Beyond heet die, met Nomi Rapace. Ik weet eigenlijk niet hoe je die naam uitspreekt: Nomi Rapace. Weet je al die Zweedse uh, actrice. Hè, huh? wat? Rapaten, denk jij? Ja, ja. Is dat nou, klink, Klinkt dat echt Zweeds? Goed. Nou, zij speelde de hoofdrol. Uh, zij speelde ook uh, Lisbeth Zalanda. Weet je wel, in die verfilming van die uh, bestsellers van Stieg Larsson. Dat is nu een Amerikaanse versie uit, ik heb ik niet gezien. Is iemand, uh, zijn jullie filmliefhebbers? Uh, Absoluut, ja. Yeah. Iemand heeft die al gezien, die, die, uh, die uh, Amerikaanse remake van het. Uh, ik heb wel die andere gezien, ja, die is Ja, ja. Hoe, hoe spreek je die, die achternaam uit van het meisje, denk je? Dat je lekker zelf iets moet verzinnen. Oké, okay, je moet er zelf iets verzinnen. Maakt ook niet uit. <laughs> uh, ik zag ook die Nederlandse misdaadcomedie. Ik pak weer even die microfoon. Ik heb hem online. Blackout. Out. Hebben jullie al... Uh, he, he, hebben jullie daar iets van gehoord? Arne... Ja, Hij is erg geestig. Dus... Alex van Warmerdam speelt daar een, een echt een sadistische rechercheur in. En je ziet wat een lol die daarin heeft om dat te doen. Dat is echt waanzinnig. Ja. En ik zag ook My Week with Marilyn. Nou, daar had ik wel zoiets van: hoe moeten we dat nou weer zien? Weer die Marilyn. En dat zou je mij te doen geven als actrice om Marilyn na te gaan doen. Dat ja, is toch waanzinnig? Wel wel wel uh, het gaat om die knul. Die, die gewoon iemand uit de upper class. die uh, graag bij de film wilde. en die daar dus een, een weekje iets met haar gehad zou hebben. Nou, als iemand dat moet doen, dan die actrice, die Michelle Williams. Ja, Michelle Williams. Ja, ze doet het wel aardig. Ze heeft al geloof ik wel duizend nominaties heeft ze voor die rol. Ja, maar ik, ik zit toch naar iemand te kijken die iemand anders nadoet. Ja, maar zit bij je altijd, altijd ja, dat heb ik ook bij Meryl Streep. Zit toch te kijken, wat doet Meryl Streep toch goed uh, die tang na, hè? Nou, oké, okay, goed. Um, uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, Internationaal Filmfestival Rotterdam. Zijn er hier mensen die ja, er naartoe gaan? We zouden er gaan spelen, maar dat is helaas niet doorgegaan. Nee. Oh. Dus nu gaan we niet. Nee, dat precies. Heel terecht. Oké. Okay. Maar als je gaat, dan, uh, ga dan doe dan ook eens een wandeling. Je hebt geluidswandelingen. Uh, vanaf uh, donderdag uh, op de Kop van Zuid. Vertrekpunten is, daar venster. En er zijn er een uh, aantal... Uh, uh, uh, componisten, geluidskunstenaars, die hebben daar wandelingen gemaakt. Ik laat straks een heel stuk horen. Jan Bas Bolle, uh, uh, componist, en uh, filmman en, en radioman uh, Jeroen Stout... die hebben een hele mooie gemaakt. Het gaat over, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen... die, die Zuid-Koreaanse actrice die ooit zelfmoord pleegde... door uh, de sociale druk op internet. Ze werd van allerlei kanten beschuldigd. Zeg jullie dat wel? Zat het verhaal van die jonge mensen in een auto... Nee, dit is iets met een ophangen. Nou goed. Is het een beetje met <laughs> Nou goed. En aan het eind van het programma tegen zes uur... is uh, Harriet, Harriet Sanders er weer. Is live vanuit Havana op Cuba. Ik weet dat ze naar het huis van Hemingway geweest is. En dat ze daarvoor de bus naar Purmerend moest nemen. Want dan rijden daar wat oude Nederlandse bussen. En er staan gewoon dan op <laughs> Purmerend op op Cuba. Nou goed. En uh, ze begint dan tegen iedereen daarover dat... Uh, over die vreselijk debakel dat Cuba verloren heeft van Nederland met, uh, met uh, wat is dat honkbal? En dan wordt het heel erg stil. Dat is, dat is net, voor hun is het net alsof, alsof ze verloren uh, alsof uh, Ajax verliest van Andorra of zo begrijp je? Zo voelen ja, ze dat ja, daar. Ik. Wat zei je? Precies dat. Huh? Dat lijkt me onwaarschijnlijk, hij. Oh, nou goed, ja, het is dus gebeurd. Nou. Oh. Uh, verder, natuurlijk, onze eigenste Jan Emaus. Die is weer druk geweest. Ministerie van Emily, verse trekdracers. Hij heeft het weer aangedurfd. Een gesprek met Rex van Beuningen. En wat hebben we verder? Oh ja, nou goed. Uh, kijk op www.adelinevlier.nl. Kan je alles podcasten ook? In terugluisteren. En je kan ook wat, wat, wat, wat zeggen. Vind ik ook leuk. Dus iets schrijven. Maar je kan ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Alleen vergeet ik die heel vaak open te doen. Dus doe dat maar gewoon lekker. Of je kan ook op Facebook iets zeggen. Hè? Dan word je maar vriend van mij. Et cetera. De um, Woensteins. Ga jullie gang. 1, 2, 1, 2, On the roof, it's roof enough for you to be here, too. The heat is waterproof, lots of time to think of things to do. We'll dress in dressing. me feel kind of sad. How big is the universe? How should I Oh, de, de, de aanstichters van dit uh, hele gebeuren, de Wounded Saints. en dat zijn uh, Arjan uh, de Bok en uh, Victor van Woudenberg. Moeten jullie even lekker zitten en de rest ga je ontspannen? Even, uh, ik moet hun eventjes toch spreken. het moet even uitgelegd worden hoe het allemaal zo gekomen is. Um, Arjen, jij speelde of speelt nog in andere bands? Of, of doe je nu echt helemaal fulltime wooden State? Nee, nee, ik speel nog in een aantal andere bands, ja. ja klopt. Okay, gem, of ook in Gem? Ook in Gem, ja. Gem, ja. Moet ja. Zeggen. Okay. En de Black Atlantic, dat is alweer een dat tijdje Dat is tijdje alweer tijd. een jaar of vier terug, ja. Ah, all ja. Right. En uh, uh, Victor, jij speelde bij Betty Serviard. Nog steeds? Nee, niet nog steeds. Okay, goed. Nee. En Me and Stupid, maar dat was een, een, een zijweggetje voor uh, In A Cabin With. Hè? Ja, zeker. Die heb ik ook trouwens, ja. Ah. En, en Paulus Ma, dat was ook. Ja, ja, dat is een beetje losvast. Oh ja. Ja. Nou goed, jullie hebben dus al uh, een aantal jaren uh, ervaring met andere bands. Klopt. Ja. En jullie hebben ook de, het consortium gedaan in Amsterdam. Klopt, ja. ja huh? Ook dat nog. En in uh, 2009 dachten jullie van, nou dan zijn we dan straks klaar en dan? Ja, precies. Ja. Dus twee jaar voordat onze studie af, uh, afgelopen was. Want wanneer is die afgelopen? Dus heel onlangs? Ja, jaar, ja. ja, bijna een jaar geleden. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, en toen dachten we van, we moeten gewoon zorgen dat we iets moois gaan maken... zodat we niet, als we klaar zijn met school, opeens niks te doen hebben. Nee, precies. Dus toen, toen zijn we gaan bedenken van, we willen eigenlijk graag liedjes schrijven... en dat willen we op een eigen plek doen. Dus we hebben we een studio gezocht en spullen gekocht om die liedjes op te gaan nemen. En, ja. en waarom in Baanbrugge? Ja, dat is praktisch praktische reden, omdat Victor zijn ouders daar woonden. Oh. Ja, en daar was een ruimte die konden we, die konden we gebruiken daarvoor. Was een hele mooie houten schuur. Ja? Of tenminste, een schuur die was omgebouwd tot studeerruimte. En die stond leeg en die konden wij gebruiken om ons plaats te Van familie of van vrienden. Of, uh, vrienden? Ja, vrienden van familie. Oh, oh ja, alright. Ja. En het was wel een leuke bijeenkomstigheid dat, uh, dat ooit uh, de Beach Boys uh, Ja, hun, honderden meters verderop uh, ja, hun album hebben opgenomen. Dat Holland hebben ja, opgenomen. Dat was, was gewoon een toeval en, ja. en leuk om te vermelden. Ja, leuk, leuk om te vermelden. Te vermelden. Ja. Maar goed, en, uh, nou ja, dus jij uh, had een leuke plek, je had opnamespullen, en, en hoe ging dat dan in zijn werk? Ja. Nou ja, wij merkten eigenlijk dat, uh, um, dat we, dat we daar, daarom zijn we eigenlijk ook begonnen dat we heel goed samen konden schrijven. En ook om dat redelijk snel te doen. Dus, um, um, dus we hebben op een gegeven moment gewoon afgesproken: van we gaan een vaste dag in de week, gaan we daar naartoe en dan beginnen we 's ochtends met de tekst te schrijven. En uh, dan moet er s'avonds een liedje zijn. Ja. En dat hebben, we, en, maar dat, ja, ja, dat klinkt een beetje bedacht, maar dat was voor ons eigenlijk een hele, een hele fijne manier van werken. Het was, het was natuurlijk een stok achter de deur, want wat ja. maakte die afspraak met elkaar? Um, maar tegelijkertijd helpt het je denk ik ook om op een. Uh, ja, om niet, niet te lang na te denken over dingen die misschien uh, uh, het niet waard zijn om te lang over na te denken. Dus, dus dat je te veel dat, dus gaat poetsen. En, en, en, precies, het blijft ja. een beetje intuïtief. En uiteindelijk zijn we natuurlijk wel wijze mierenneukers. Dus hebben we natuurlijk in het opnameproces nog wel het een en ander eruit uh, geredeneerd. Maar, uh, maar bij het schrijven kon het op deze manier gewoon heel erg snel en soepel gaan. En dat was eigenlijk heel fijn. ja En als je dan uh, uh, iets schrijft wat, wat misschien lijkt op een, op een ander liedje, dat je daar ook niet te kritisch op bent. Nou nee, ja, kijk, als het niet goed is, dus dan gooi het weer weg. Ja, dan, dan heb je een dag ja. ja, verspeeld of zo. Maar dat is ja. wel het enige. Ja. En dat, in eerste instantie deden jullie dat met z'n tweeën, ja. neem ik aan. Maar langzaam maar zeker vroegen jullie er ook mensen bij. Ja, nou, dat, dat idee was eigenlijk al oud hoor. We, wilden, we vonden dat heel leuk uh, om anderen daarbij te betrekken. Uh, dus we hebben op een gegeven moment gewoon een lijst gemaakt van mensen die we zouden willen benaderen. En, uh, en een aantal daarvan hebben we ook daadwerkelijk benaderd. En, uh, en daar weer een aantal van hebben we ook met ons geschreven. En die kwamen dan gewoon die, die dag in de week naar Baanbrugge en ja, dan gingen we gingen lekker ja. meekijken. Lekker meedoen. Ja, dan gingen we s'avonds eten oh. bij mijn ouders. Ja. Ja. Op oh, het gezellig. Nou, ja, zo leuk. Ja. Dat vonden je ouders waarschijnlijk ook wel heel... Ja. Ja. Zaterdag zitten minstens nog eens. Ja, precies. Ja, goed. Ja. Hé, hey, maar uh, en en dat schrijven, uh, hoe ging dat? Met andere mensen? Ja, maar ho ho ho Sowieso. Hoe, hoe, hoe schrijf je een liedje? Ik bedoel, ja, uh, wat is je beginpunt? Ja, wij schrijven dus vrijwel altijd vanuit tekst. Dus uh, wij gaan dan uh, zitten met z'n tweeën... en dan een van ons neemt een, een, een blad papier en een pen. En dan, de, notalist. Uh, de notalist. En dan zeggen we eigenlijk uh, om de beurt uh, zeggen we een Engelse zin. En die uh, hoeft niet iets met elkaar te maken te hebben. Echt waar? En dat doen we totdat we een stuk of 150 zinnen hebben. En dan gaan we puzzelen. Dus dan denken we van, nou dit is een mooie zin om mee te beginnen. En dan kunnen we dat erbij gebruiken. En dan kunnen we het een beetje aanpassen. En dan schrijven we meestal een compleetje in een refreintje. En dan gaan we eens achter de piano zitten. Dus, dus... Ik bedoel, ik heb heel vaak... Dat ik dan een tekst van een liedje heb. En dan denk ik, waar zingen ze nou toch over? Wat... Maar dan hoef ik dus ook niet al te diep over na te denken... omdat jullie dat ook niet gedaan hebben. Omdat jullie meer nou ja, kijk, van zinnen maar... houden. Ja, nou kijk, we, hebben het... wel, we hebben natuurlijk wel relaties tussen die zinnen gezocht. Um, dus ik zou... Ja, maar dat is iets wat je achteraf doet. Het is niet zo van, ik heb een thema of ik heb een gevoel... Nee. of ik heb iets wat ik kwijt wil. Je hebt gewoon zoiets van... Wat... Nou, niet helemaal. Nee, klopt. Nou ja, kijk, als je, als je een random zin zegt... dan is dat ook weer niet zo random. Want je, zit altijd wel, je hebt altijd wel een bepaald gevoel Tuurlijk. wat over, nou. overheerst. Dus... Maar, ja. je, maar je houdt van, van, van, van mooie zinnen, zoals ook een aantal uh, nummers ook echt mooie titels hebben gekregen. Hè? Alice has a way of tripping over branches. Mm -hmm. Dat is gewoon een zin die lekker loopt. Ja, ja, en het heeft een soort van ja, LSD-achtige trip in. En ja. Alice, LSD. Ja, dat, ja begrijp Een soort ja. van grapje. Of Never uh, Bother Going. Nee, wat yeah, is het? Ja, Never Bother Going Over clouds. Dat was het eerste nummer wat we speelden. Ja, mee. precies. Ja. Ja. Maar dat had dan nog wel een link, omdat het uh, uh, over een, uh, een korte liefdesrelatie ging. Wat was het? Uh, wie, wie had je dat ergens uh, ja, toegefluisterd? Ja. Heeft iemand dat gezegd? Ja, dat hebben we ooit een keer gezegd. Complet <lacht> vooral eigenlijk. Ja, oh, veel. she said, have me with her eyes. Ja, ja nou, dat is wel een zin waar ik echt een heel duidelijk beeld bij heb inderdaad. Ja, dat, ja. een beetje de, de veranderlijke ja, vrouw. Het klinkt heel random, maar... Ja. Dat puzzelen achteraf... Ik vind helemaal niet dat het random klinkt. Ja, tuurlijk klinkt het random. Maar dat puzzelen achteraf, dat is iets waar we, waar we allebei gewoon goed in zijn, denk ik. En, en die verbanden, ja, verbanden tussen die woorden en zinnen, die zien wij en die versterken we soms. Je kunt best een, dus een zinnetje bijschrijven. Het hoeft niet allemaal uit het bronmateriaal te komen. Nee, nee. Maar dat is ook wel een... Uh... Een manier om, om het makkelijker voor jezelf te maken, om regels te stellen. En nou, om, nou ja. absoluut. Dit lijkt me een hartstikke goede methode. Alleen, het verbaast me wel. Maar ik bedoel, nou, in kijk, deze opzet waar het, lijkt het me... Waar het, waar, het, waar het ook wel een beetje mee te maken heeft... Soms dan hoor, je mensen, hoor je mensen liedjes zingen en dan denk je van... Ja, je schrijft op zich leuke dingen, maar het is jammer dat je de hele tijd met je, met je ego zo pontifacaal voor gaat staan. Weet je wel, dat iemand die, iemand kan dan op zich mooie liedjes schrijven en, en mooi zingen... Uh, maar, maar je wordt afgeleid door het feit dat het allemaal waar is. Dan denk je van ik weet je wel, het kan me eigenlijk Het kan me niet schelen. Of het, of, of het klopt dat de mensen over wie je zingt daadwerkelijk bestaan. Of, uh... Uh, of dat de gevoelens waar je nu over zingt, dat je die daadwerkelijk allemaal hebt doorgemaakt. Dat vind ik helemaal niet, ik vind dat helemaal niet relevant. Dat het werkt pas op het moment dat, dat, dat, je, dat je iets zingt wat bij de luisteraar, denk ik, uh, iets, uh, iets losmaakt. En ik denk dat het, dat het daarvoor niet per se noodzakelijk is dat je, um, dat je met voorbedachte raden uh, een soort thema gaat aansnijden. Want wat wij ja, hebben gedaan. Het zou gewoon heel lelijk zijn. Als ja, je ja, de en de bovendien met... is het zo dat door hoe wij schrijven. Is het zo dat wij eigenlijk tijdens het schrijven al een soort luisteraar zijn. En dat vind ik er heel leuk aan. Dus dat je eigenlijk, dat je, je kunt zo'n tekst teruglezen en dan kun je verrast zijn door, door wat er zojuist is gebeurd. En als zo'n tekst dan tot je spreekt, dan heb je het goed gedaan. Ja, nou het, het zijn. Het, wat jullie maken zijn ook echt liedjes. Ja. In, in, de, in de goede zin van het woord. In, in, in, de, in de traditionele zin van het woord. En, Zeker, ja. en uh, ik moet je zeggen, uh, mijn dochter die kent alle teksten uit haar hoofd, maar ik, toen ik vroeger. Weet je wel, het ging gewoon voor een gevoel. Maar waar ze precies over gingen, dat luisterde ik vaak helemaal niet eens naar. En nog steeds niet. Moet nee. ik echt mijn best doen, Want ik heb echt mijn best gedaan, want, want jullie plaat heet... Um Zeg hem nog eens. Uh, I know why your house is on fire. I know why your house is on fire. En dan ik denk ik, nou, dan lijkt nou eens goed luisteren naar dat liedje. Want dan ga ik weer domme dingen zeggen. Maar dat gaat over een huis dat had in een fik. En het meisje wordt uh, gewaarschuwd door de brandweer. Wakker gemaakt. En, en uh, dan gaat het over tien jaar terug. De, met Halloween en was ze verkleed als uh, spook. En. Uh, en nou mag ze bij de, de, de zanger in bed komen. Dat, dat, dat is wat ik eruit gehaald heb. Ja, dat. Ja, dat, dat, ik denk is dat, je, ja, dat is het heel eind. Je bent er heel eind. Ja, dat is een van de liedjes ja. waar best wel een soort kop- en staart verhaal in zit. Ja. Dus dat is inderdaad, gaat over een. Een, een meisje en, en haar huis staat in brand. En aan het eind van het lied blijkt dat het, het jongetje haar huis in brand heeft gestoken. Zodat ze bij hem komt Oké, okay, dat, dat linkje had ik dan net even niet gemaakt. Maar nou ja, dat, dat wordt ook niet letterlijk gezegd. Maar ja. dat is het nee, dat... ideetje wat wij ja. erbij hadden. Okay. No. Maar goed, ook weer gewoon een lekkere pakkende titel. Ja, goed. lekker ik heb, pakkend. pakkend. <laughs> no. Had je op de website gezien hoe, wat ik voor moois gemaakt had over jullie? Of kijken jullie daar helemaal niet bij mij? Nou, daar kijken we wel naar. Ik had houten naar, maar... beeldjes en ik had houten bomen. Nee, woedende Want oh, wow. dat zijn toch. Uh... Leuk. Ja. Oh, dat wil ik wel even zien. Zo dan. Oh, daar gaan we zo oh, even naar kijken. En een brandend huis. Dus en, een denk... brandend huis. <laughs> en een brandend <laughs> huis. En een brandend huis. Kijk hier, kijk hoe leuk. Oh ja. oh ja, dat is te gek. Het is groter. Kan je het niet groter maken? Oh ja, ik zie het ja. Nou, hé. Hey. Ja, kijk daar. Zie je? Ja. Oh, kijk, dat, oh, zijn, oh. dat zijn eigenlijk woedende hè? Is dat jullie associatie? Mo bomen? Sterke bomen of gewoon. Ja. Nou ja, het, ja het, ons logo is natuurlijk een boompje. En, en dat, dat, dat, dat Wooden Saints komt eigenlijk ook omdat dat, dat, uh, dat studiootje waar wij die liedjes in schreven. Daar hingen een aantal uh, iconen aan de muur. Ah, oké. Okay. En ook een hele grote, groot beeld van een heilige. En wij dachten dat dat van hout was. Ja. Dat bleek uiteindelijk van kunstharsen te zijn. Maar oh. dus, dus daarom hadden wij onze studio in eerste instantie Wooden Saints Studio genoemd. En toen gingen we een beetje dingen opnemen. En toen groeide het erin dat we eigenlijk gewoon op een gegeven ja, ja. moment dachten van... ja, we heten eigenlijk gewoon hoe het eens. Ja. dat is gewoon onze bandnaam. Nou. Oké. Okay. Uh, nog een, een, een belangrijk aspect van de manier waarop jullie zo begonnen zijn. Hè. Dus eigenlijk al in 2009. Dus week na week. En uh, nou goed, uiteindelijk. Hoeveel liedjes had je op een gegeven moment? Nou, een stuk of 25. Een 25. En toen? Hoe ging je selecteren om dat, uh, daar een plaat van te maken? Ja, nou en... ja, we hadden natuurlijk al vrij snel favorieten. Ja, ja en veto's, ja. <laughs> denk ik. Uh, ja, ik weet niet, ja want ik kan me die gesprekken nog wel herinneren in de auto. Ze uh, hadden over wat moet, er nou, wat moet er nou wel en niet opkomen. Ja, dat groeit ook een beetje. Als ja. je het opnemen dan denk ik van ja, dit is eigenlijk gewoon... Nu moeten we eigenlijk misschien niet te veel tijd meer insteken, want... Uh... En je hebt alles in de eigen hand gehouden. Ook om dat hele proces gewoon goed te leren kennen. Ja, alles ja. zelf gedaan. Ja, uh, nou, distributie ja. doet de uh, rough trade. En mm -hmm. je hebt natuurlijk iemand laten masteren. Ja, Wat dus is dat uh, precies, masteren? Ja, dat is eigenlijk de laatste fase. Dus voordat het op een cd'tje wordt gebrand of dat het op internet wordt gezet. Dan is het belangrijk dat, dat alle volumes en alle frequenties nog worden gecheckt. En zodanig worden veranderd, zodat het op elke... Huistuin, en keuken, CD-speler, enigszins oké oh ja. okay, klinkt. Oké, okay, oké, okay, goed. Hey, en hoe is dat tot nu toe bevallen, dat allemaal zelf doen? Ik zie wel wat kringen rond de <laughs> ogen. Ja, dat gaat eigenlijk nog, nog wel heel maar, goed. Ja. ja, nee, kijk, we hebben, inderdaad, uh, we hebben nu een, uh, een boeker die wel heel veel dingen voor ons doet. En ja, ik zit ons, er een toertje uh, aan te komen, want dat, dat ja, ik. Vorig ja. jaar? Ja, ja. zeker. Ja, ja. Maart-April. Uh, ja. Ja. En zijn er al wat uitnodigingen voor festivals binnen? Uh, nou, wat, ik, wat, wat ik ervan begrijp is dat, dat, is dat die er wel zijn. Maar het is nog niet echt uh, duidelijk uh, hoe en wat en nog een beetje vroeg. Maar, maar wat ik hoor van de boeken is dat het zeker... Er komen hele mooie dingen aan, ja. Uh, ja. Uh, leuk. Maar goed, en, en had je dit nou verwacht? Ik bedoel, uh, want het is wel heel goed aangeslagen, hè? Nou ja, kijk, wij, wij hadden gewoon gedacht van... Uh, we, gaan, we willen heel graag op Noordenslag spelen. En we willen dan daarna een uh, cd-presentatie houden in Paradiso... En dat zijn dingen waar je zelf best wel aan kunt werken. En dat hebben we bereikt. En die dingen die zijn gewoon goed gegaan. Nou, maar het gaat wel, wat mij betreft um, gaat het wel harder dan ik had, dan ik had verwacht. Ofzo. Want ik weet ook nog wel dat we het hadden over Noordenslag. En toen zei ik van ja... Um, of tenminste, ik ben altijd van ons twee, denk ik, de ambitieus. En jij bent degene die dat zegt van ja, mooi. En, uh, dus, dat dus ook over Noordenslag. Van ja, uh, als het niet lukt, dan uh, volgend jaar of zo. Mm -hmm. Maar ineens kon het allemaal wel. En, uh, en dat, ja, dat, dat is wel heel erg tof dat dat, dat, dat zo gaat. Ja. Jij bent ambitieuzer. Maar, wa, wa, wat is nou, dat Olympus? zou ik niet zo willen zeggen, ja, maar jawel, ik merk gewoon in al, onze... Je dat gezegd. <laughs> maar okay. waar, waar, waar wil je heen? Wat, moet het naar het buitenland, deze band? Moet het groter dan Nederland worden? Diep in je hart? Uh, ja, ik weet niet. Ik Vervolk denk dat het wel belangrijk in... is dat we muziek blijven maken. Precies. En, uh, en of dat nou hier is of in het buitenland. Dat is, ja. we, we, we zijn gewoon bezig om... Om op lange termijn uh, uh, muziek te maken en te kunnen blijven maken. en Dat is iets wat we allebei graag willen. Het is gewoon, zou gewoon super zijn als je er echt van uh, kon bestaan. Ja, ja toch? Zeker? zeker. Dat ja. is al. Uh... Jongens, laat nog eens wat horen, want ik zie die tijd gaat. Oh, uh, oh, ja. En ik bedoel, uh, Tessa zit zich ook uh, te vervelen. Nou, ik zit gewoon even lekker. Kijk, er zit één dame bij. Nou, dat is, er komen hier veel te weinig dames in de nacht. Maar... We hebben Tessa. Ja, is een... en... Zij zingt ook wel bij de Chief Specials. En... Ja, toch? Daar zingt en... af en toe, een, af en toe, af en toe ja. een liedje mee. Af en toe een liedje. Yes? The yes. you yeah. yeah. Wat was, er, wat was er met jullie website aan de hand, een tijdje terug? Nou, nou, ja, graag. <laughs> ja. Ja. Um, ja, ik weet niet, net voor kerst werd er ineens uh, verschenen een soort enorm dooshoofd op de, op de uh, voorpagina. Ja. En uh, uh, ja, er stond: de uh, site has been hacked by uh, admin uh, een of ander getal, en uh, ja, nou ja, dat heeft onze webmeneer uh, toen uh, geregeld. Maar toen was er nog wel een linkje naar een soort Viagra-ding. En nu is, die van de, nu is die helemaal eruit gehaald door onze, uh, door onze provider. Dus, dus er wordt aan gewerkt. Ja, waar... precies. Want uh, uh, de site has been suspended. Ik ja. probeerde vanmiddag nog eens wat, wat actuele info te scoren. Maar dat lukte niet. Ja. Nee, ja, ik, ik ga er vanuit dat het morgen weer doet. Ja, je weet niet waarom het is. Nou ja, ik ga ervan uit dat het te maken heeft met die link naar Viagra. Ja. Kun je daar ja. nog steeds bij ons bestellen? Maar... <lacht> oh. <lacht> ja, nou goed. Um, wat wou ik zeggen nog? Oh ja, um, jullie zijn ook uh, komen van de week uh, gaan jullie bij Giel hè, spelen. Gaan jullie een cover doen? Donderdag. Donderdag. Ja. Maar dan gaan we, weten jullie al welke? Ja, ja? wat dan? Dat is verrassing? Uh, ja, verrassing. Ja, maar niet zeggen. Oké, okay, goed, dat gaan we niet zeggen. Maar het is wel heel leuk. Het wordt heel leuk. Het wordt heel leuk. Oké, okay, goed zo. Um, um, ik, ik wil heel graag uh, uh, een plaatje draaien wat jullie uh, hebben meegenomen. Wat jullie inspireert. Ja. Arjen, had jij het gekozen? Of uh, is, is het ook een... Zijn we het allebei ja, eens? we hebben een beetje in samenspraak eigenlijk. Ook met nog wat meer mensen van de band. Gewoon even ja? gesproken erover van wat, wat is het leuk om te laten horen. Ja. Dus we hebben twee liedjes uitgekozen. Eentje van Kiss Roses? <laughs> ja, Sweet Child of Mine. Nee. Dat was één stem. Nee, uh, we hebben een liedje van uh, Wilco gekozen, een Amerikaanse ja. band. En we hebben uiteindelijk een Bright Eyes liedje gekozen. Nou, ja, goed, We gaan Nederland laten. We, uh, laten we maar uh, een nummertje uh, van Wilco draaien. Waarom vind je Wilco goed? Ja... Het is een band die, die net als wij net als denk ik uh, hele traditionele liedjes maakt, maar ook daar... Uh, daar, daar, daar buiten komt met de manier waarop ze die dan weer spelen. En het zijn ook gewoon gasten die overleefd hebben. Uh, weet je wel, ze bestaan al super lang en ze hebben, hebben al superveel platen gemaakt. En uh, uh, allerlei heftige tegenslagen ook gehad met bandleden en platenlabels en dingen. Maar zijn gewoon wel doorgegaan en, en maken nog steeds, denk ik, op een hele relevante okay. manier uh, muziek. De laatste tour hebben ze gezien? Ja. Ja, allemaal? Ja, nou, ja. bijna allemaal. Maar... Ik weet niet een beetje buiten. Oké, nou goed, dan gaan we naar, naar Wilco luisteren. En, en dan heb ik hier een kleine opdracht voor jullie. Dat, uh, ik, heb, uh, ik heb al... Tim Knol heeft al gedaan. Stig de Tollofs heeft al gedaan. Jorik Zwart. Maak eventjes een, uh, een toentje. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Dat ja? vind ik leuk. Oké, okay, goed. Dan gaan wij luisteren naar Wilco. Don't cry. Scrapers are scraping You gather your voice You're smoking And Less cigarettes All you can get Turning your song Tall buildings shake Voices escape Singing sad sad songs tuned to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Voices wide Skyscrapers are scraping. Your voice is smoking. Last cigarettes, but all you can get. Turning your orbit around. Last cigarettes, but all you can get. Turning your orbit around. Last cigarettes, but all. You Nou, er is hier hard gerepeteerd. En uh, er is iets uitgekomen. Zullen we het gelijk doen? Ja. Alleen de tune hebben. Alleen de tune hebben, ja. En dit is de naam van een goede leven met alleen. Maar misschien moet je, ik, als, als, het, als het klinkt zoals ik het op mijn kop hoor, dan is, is hij wel een beetje zacht. Dan zou eigenlijk iedereen zachter moeten. En dan, en dan Chris, Chris Kok, prachtige zanger, die zou iets harder moeten. Zanger met de snor? Zanger, eh, jij ja, bent een snor, ja, nou, sorry. <laughs> Zal ik je niet aanrekenen. Ik wil nou eens een keer ophouden over die snor. Ja, dat wordt weer in, hè? Dat wordt in. Ja. Snor. Jij blijft het hopen. Dat is Jan. Dat is dat is Jan nee. is die. Nee? Dat is Frank. Oh, dat is Frank. Frank heeft ja. ook een snor, ja. Nee, Frank heeft ook een baard. Laten we daar... Ja, dat <laughs> maakt het minder erg. Nee. Ja. Hey, Ralf, moet dat over dan nog? Of... We zijn. Uh... Ralf uh, ja, doet de techniek, hè. Die zit daar lees? naast Siep. Ja. Siep verder. Ja. <laughs> technicus, dank. Vind or... je niet, Ralf? Vind je zelf de ook de niet dat het wat zacht zachtroep, ja. dat stemmetje? ja. Arbatures. Oh, <laughs> Oké, okay, ja. nee, we doen we nog een keer. Nog een keer? Doe het nog een keer. Oké, nou, dan gaan we weer. One, two. Dit is de naam van het goede leven. Met Annelie op Radio 1. Op Radio ah, Jongens, dank, dank. Ja, oké. Okay. <laughs> Ik heb echt een doosje, uh, en, en dit nummer, dat is natuurlijk... De, de, deze klanken horen bij een ander nummer. Yes. En dat ga je nu spelen. Yes. Yes. All right, ski. What do you know? Paranoia, what do you know? Ik zeg het nog maar eens eventjes. Uh, uh, uh, even een, een vraag van een hele andere orde. Uh, styling en image, dat staat uh, onderaan jullie uh, to-do-lijstje. Hoezo? Omdat het er klaar is. zijn op de Er niemand die het ziet. En, en het is twee uur, drie uur. Het is drie, nee, het en nog... niemand die het ruikt. Nee, oké. Okay, nee, maar uh, uh, dat, is, dat is niet iets wat... Uh, het gaat puur om de muziek. En voor de rest bekijken ze het maar. Ja, we hebben al een er is natuurlijk al een band geweest die allemaal in pak uh, speelde. En de ja de kun kun je deze mannen ook niet in uh, insteken natuurlijk. Dus ik, ik ja. nou, maar we staan wel open voor suggesties hoor. Ja hoor, zeker. En, dus als je ideeën hebt. Maar nou, we uh, hebben bijvoorbeeld info, boompjes op het podium, met kleine. Bonsaiboompjes op het podium. Dat is dan weer ons. Ja, en ik manier heb een jumpsuit me. ook. Je hebt een jumpsuit. Ja. Ze heeft een jumpsuit. Ja, mooi. <laughs> Ze zit als gewoon uit te lachen. Ja, is ja. Ik denk, ik ga nog even vertellen wat Ik we heb een snor. Ja, ja, <laughs> ja Chris een heeft een snor. Ik vind zo'n uh, grappig contrast tussen uh, um, hoe jullie je presenteren... en als je dan kijkt naar zo'n programma als uh, The Voice of ja. Holland. Maar dus het, is, maar... Dat is niet het enige contrast. <laughs> nee, daar nee, <nee>, nee, nee. <laughs> heb je hebt gelijk. Nee, zeg. Uh, ja, Gouden glitters daar ben ik ook niet vies van. Nee, oh, maar wat, een, wat een wereld van verschillen. Maar goed, die mensen doen dingen na. Hè? En jullie maken zelf nummers. Goed, uh, de tijd vliegt. Ik heb zoiets van uh, laat nog uh, wat horen. De elephant. De elephant. Dat is oh, dan goeie. moet ik even een fles, fles, fles, flesje pakken. Nou, pak jij ja, rustig een flesje. Even, even wat gitaren worden. Neem een slokje. Verhangen. Jongens. Ik heb niet voor niks al die biertjes gesjouwd. Ja, maar ik, ik zit heerlijk bij. Te doen. Oh jee. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Oké, okay, helemaal goed. fout. Ik ja. zou zo erom. Oh jee. Oh, ik was gisteren in, uh, uh, in Eindhoven. Mindpark speelde even, daar. Wat zou je dat doen? Hé, <laughs> hey, even. Arjen, hey, even, even ben ben je kritisch, Arjen? Tegenover mij? So, sorry? Nee, dat was Frank. Dat was Frank weer met, met die de baard. baard. Oh. oh, dat is Frankfurt waar. Nee, goed, met Stickner Tollefsen, die zong daar. Was oh ja. zo, en Mindbuck is uh, volgende week, half Timmermans volgende week uh, te gast. Maar toen reden wij uh, reed ik in de auto terug en toen liet ik uh, die, uh, jullie platen horen aan uh, mijn lover. En die zei bij één e nummer: Ja, wacht even, maar dit ken ik toch? Dit is. Dit is het is een verzameling uh, liedjes waarvan je denkt: Ja, maar die bestaan toch allemaal al? En dat, volgens mij mag je dat wel als compliment opvatten. Ja, of vind ja. je het niet? Ja, zeker ja nou, we hebben ook wel redelijk wat gejat hoor oh, okay. <laughs> wat zit je te zwaaien je Is zit er naar goed te gejangen? zwaaien mijn microfoon ja, staat nu heel dat. hard en ik ben absoluut niet de liedzanger oh nee oké okay, goed ja, Is zoals gezegd in de recensie maar niet waar nee nee want uh, Chris jij, ben, jij bent nu vast de liedzanger hierbij uh, met Tessa samen met Tessa want er zijn wel ook andere mensen die uh, op de plaat meezingen ja zeker ja Ik ben eigenlijk de enige die niet op de plaats staat. Ja, nou je doet het We Sta wel in het boekje. Hij dus wel... ja, wordt bedankt. Ik kom ja, waarschijnlijk door die snoor Dat is hier. Maar goed, volgende nummer. Ja, doe maar. What? One, two, And one, two, three. Wat is er, jongen? You know? Het weer. Het is een lange dag. Ja, yeah, jongens. Right. One, two, three. And. Wie doet die koor, uh, uh, arrangementen maken? Ja, meestal nemen we gewoon wat op en bedenken we wat achter de piano. Ja? En dan wordt er nog van alles bedacht in de repetitieruimte. En de en ik denk dat ja, het... zangers bedenken, die, die twee, zijn ja? en die bedenken heel vaak nog allemaal ja. weer de dingen. Maar, maar hoe komt het dat jullie allemaal zo goed kunnen zingen? Waar hebben jullie heb dat ook? Want op het concertorium deed je gewoon instrumenten. Ja? Je hebt drums ja, ge ja, mensen zijn er volgens mij ook wel op uitgezocht. Ja. Ah, het is daarnaast zo dat iedereen, denk ik, uit deze band zelf liedjes schrijft. Dus en dus is. zelf ja. ook al zingt. Ja. En het is uh, hier dat we samen zingen. Maar volgens mij is ook iedereen op Arjuna, die hier nu is, ook wel zanger van een eigen band. Dat Toch? is correct. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, dus, ja. Oké. Okay. <lacht> Jongens, we hebben nog uh, drie minuutjes. Is het, uh, ga, je, ga je nog wat spelen of uh, gaan we er spelend uit? Ja, heb jij ja. niet een klein verzoekje ook geplaatst op het. Uh, Oh ja, dat vond ik wel... Ja, kan dat? Oh ja, we nog wel oh, ja, nou, dan ga ik gewoon mijn mond dicht houden. Oh, ja. Speel <laughs> dan speel je gewoon twee minuten. Moet je nu gauw snel beginnen. Ik ga gewoon beginnen en dan... Die. Het is iets met zwaaien naar een leeuw of... Uh, ja, precies. Zwaaien naar de leeuw. Red, komt hij aan. One, two. And one, two, three.